11 uur, het NOS-journaal, Eva de Jong. De leden van het kabinet blijven erbij dat ze geen toelichting geven op hun begrotingsplannen. Gisteren werd een dag eerder dan de bedoeling was de miljoenennota openbaar. Een korte tijd later maakte het kabinet toen ook de afzonderlijke begrotingshoofdstukken maar bekend. Van tevoren was afgesproken dat het kabinet pas op Prinsjesdag, dinsdag tussen, toelichting zou geven. En daar komt geen verandering in. Minister Opstelte vanochtend voor het begin van de ministerraad. Ik ben een geduldig type. Ik kan uh, wachten tot, uh, tot uh, Prinsjesdag uh, na, uh, na de troonrede. Het is mogelijk voor anderen om iets te zeggen. En dan kunnen wij daar dinsdag krachtig op reageren. Na de miljoenennota is ook de begroting van Utrecht te vroeg op internet gezet. De journalisten van het AD Utrechts Nieuwsblad herhaalden het trucje van de journalist die gisteren de hand op de miljoenennota wist te leggen. Ze veranderden ook alleen het jaartal in het internetadres. En zo ontdekten ze dat een link naar de begroting alvast op die pagina geplaatst was. De gemeente Utrecht was van plan de begroting maandag openbaar te maken. Vannacht is in Kazachstan een Soyuz-capsule geland... met drie astronauten uit het internationaal ruimtestation ISS. Aan boord zaten een Amerikaan en twee Russen. Tijdens de afdaling ontstond lichte paniek toen de verbinding wegviel... tussen het controlecentrum bij Moskou en de capsule. Maar kort daarna werd de communicatie hersteld. Inmiddels is de ruimtevlucht van de Nederlandse astronaut André Kuipers... opnieuw uitgesteld, nu van 20 naar 26 december. Kuipers gaat voor een half jaar naar het ISS. Aanvankelijk zou hij in november vertrekken... maar door een ongeluk met de Russische draagraket werd de missie uitgesteld. Het nieuwe uitstel is volgens de NASA nodig... omdat er nog wat extra testjes moeten worden gedaan. Air France KLM heeft 50 nieuwe toestellen besteld. Airbus en Boeing gaan ieder de helft van de vliegtuigen produceren. Ook is er een optie voor nog een 60 toestellen. Air France KLM wil met de nieuwe order een deel van de vloot vervangen. Het gaat vooral om toestellen met 200 tot 350 plaatsen. Het bedrijf zegt niet hoeveel geld er gemoeid is met de order. Maar volgens Franse media gaat het om zo'n 8 miljard euro. Het weer, flinke zonnige periode. Vanmiddag vanuit het zuidwesten toenemende bewolking. En vanavond lokaal kans op een bui. Het wordt 17 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. Ook het weekend is wisselvallig. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Want tussen Zoetermeer en het Gouden Aquaduct staat het zo goed als stil over 10 kilometer. Bij het Gouden Aquaduct is er maar één rijstrook open door een ongeluk. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht rijdt het beste om, eh, om door, door, over de A4 richting Amsterdam. En daarna bij eh, Zoeterwouw Rijndijk langs Alfa aan de Rijn over de N11. Door die file loopt het ook vast op de A20 vanuit Rotterdam. Tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt Gouwen staat 10 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan beter omrijden via Gorkum. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht staat 3 kilometer file bij Breukelen. Staat een auto in brand, rechterrijstok is dicht. En de A31 Harlingen-Leewarden is nog tot zaterdagavond in beide richtingen dicht tussen Dronrijp en Marsum vanwege de luchtmachtdagen. En op de A58 Breda-Eindhoven staat een kapotte vrachtwagen tussen knoppen De Baars en Oorschot, daarom 5 kilometer.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 Het was een spannende week. De eurocrisis, de pensioencrisis... een lekkend ministerie. En het houdt maar niet op. Ook dit uur niet. Ik loods u door het nieuws. Allereerst met een van de hoofdrolspelers in de felle strijd... om een goed pensioenakkoord. Ik praat zo uitgebreid met Henk van der Kolk, voorzitter van FNV-bondgenoten. Ook aandacht voor Denemarken. Daar lijkt namelijk de rol van de nationalistische Deense Volkspartij... na de verkiezingen van gisteren een beetje uitgespeeld. De partij is een inspiratiebron voor de PVV van Geert Wilders. Een teken aan de wand... Vraagteken. En ik praat met Erwin Otte van Zembla. Dat programma gaat vanavond over de vraag of alles waar is wat er in de Telegraaf staat en hoe het mensen vergaat over wie de Telegraaf negatief schrijft. Nieuwsgierig? Surf naar begids.fm. Minister Kamp kreeg het de afgelopen nacht toch voor elkaar. De PvdA gaat akkoord met het pensioenakkoord dat de gemoederen zo verhit. Een tweetal toezeggingen van Kamp bleken namelijk cruciaal voor het ja van de PvdA. En of dat genoeg is, dat bespreek ik zo meteen met de voorzitter van NVV-bondgenoten Henk van der Kolk. Maar eerst het Kamerlid Roos Vermeij, die op dit gebied het woord voert voor de PvdA. Mevrouw van Meij, Kunt u nog eens, want het kan niet te vaak gebeuren op Radio 1... glashelder uitleggen wat u in uw gesprek met minister Kamp precies heeft binnengesleept? Ja, het zijn zelfs meer dan twee toezeggingen, hoor. Maar goed, ik zal ze even opnoemen. Um, dan is dat ook uh, uh, helder. Er komt een overbruggingsuitkering... Uh, en dat is voor mensen die in een gat vallen als hun WW- of uitkering afloopt... en die pensioenleeftijd of die AOW-leeftijd omhoog gaat... Krijgen die een verlengde WW of krijgen die een vervroegde AOW? Die krijgen een vervroegde AOW. Dat kan dus uh, wat minder uitpakken dan een verlengde WW? Dat kan wat minder uitpakken dan een verlengde WW, maar ze komen niet in de bijstand terecht. Ze hebben geen partner en vermogenstoets, dus hoeven ook hun huis niet op te eten. En wat nog meer? Um, we hebben een toezegging op het, op, de, uh, op het gebied van speculeren, op de gouden bergen van morgen, van de pensioenfondsen. En, we hebben al, en de minister gaat er ook voor zorgen dat in slechte tijden... de werkgevers niet buitenschool blijven voor de pensioenrisico's. Heeft hij ons beloofd. Maar wacht even. Dat speculeren. Wat houdt dat precies in? Nou, er worden uh, flinke discussies uh, over gevoerd. Het belangrijkste punt uh, van mijn fractie, partij van de arbeidsfractie is... Uh, ga, je, uh, de toekomst, ga je rekenen met verwachte rendementen. Dus ga je nadenken wat je mogelijkerwijs binnen en neem je dat als maatstaf. En daar is erg veel kritiek op gekomen. En uh, ook mijn fractie vindt dat je dat niet zou moeten doen. Dus dat is uit een boze. Uh, dat is uit een boze. Dat mogen, uh, pensioenakkoorden de mogen... De... niet meer risicovolle beleggingen. <tie> Ze mogen wel beleggen, maar ze moeten dat ze ook van tevoren ook communiceren met hun deelnemers. Dus sommige fondsen kunnen dat risicovoller, andere niet. Maar dit heeft met name betrekking op de verdeling tussen de risico's over de generaties. En die moet je gewoon eerlijk maken. Anders daar is het pensioenstelsel wat uniek is in de wereld opgebouwd. En dat moeten we ook zo houden. U noemde nog een punt, dat was? Nog een punt. Mensen met een klein pensioen, en die lang hebben gewerkt kunnen in 2025, als de AOW-leeftijd op 67 staat, toch met 65 eruit. En de korting op een AOW is dan uh, niet 8%, zoals in de voorstellen nu stond, maar 3%. 3% over hoeveel jaar? Ja, dan krijg je dus 3% korting op je AOW voor de rest van je leven. Maar dat was dus 8%, wat voor mensen die een klein pensioen hebben natuurlijk ongelooflijk veel is. En u zegt de werkgevers blijven niet buitenschot op momenten dat het slecht gaat? Uh, nee, en uh, daar wordt uh, ook binnen de Stichting van de Arbeid, zoals dat heet, ook een afspraak over gemaakt. Maar de minister heeft ons beloofd uh, dat hij daarover nogmaals in de, met de werkgevers in gesprek gaat. Ja, het is dus geen keiharde afspraak. Nee, maar de, de politiek, dit zijn ook afspraken die de, de werkgevers en werknemers natuurlijk zelf moeten maken. Maar wij vinden het een erg belangrijk punt. Dus we hebben de minister gevraagd om daar uh, actie op te ondernemen. Meneer Van der Kolk, voorzitter van FNV Bondgenoten, u zit eigenlijk in uw eigen huis. en uh, Daar hebben we een microfoon neergezet. Dat klopt, ja. Heeft u nog vragen? Ja, veel is inderdaad nog onduidelijk. Uh, ook wij zien uh, verbeteringen in het, uh, in het debat tussen de Kamer en de minister. Daar, uh daar zijn we blij mee, uh, vooral ook omdat hieruit blijkt dat door onze maatschappelijke druk van de afgelopen maanden... er echt meer kan dan in al die sociaal akkoord is afgesproken. Maar veel is wat mij betreft nog onduidelijk, zowel voor de mensen met de kleine pensioenen. Uh, kortingen blijven er, maar hoeveel mensen vallen er uiteindelijk onder? Zijn het toch niet alleen de mensen die uh, door kunnen werken tot hun 65ste? is een probleem. Um, en hoe zien precies ook de toezeggingen eruit op, uh, wat ik mag zeggen, niet speculeren met je pensioen? Uh, kan ik de conclusie trekken. Dus dat is dan tegelijk ook een vraag van... dat daarmee het casino-pensioen uh, van tafel is. Nou, ik vind dat sowieso een wat ongelukkige term. Die ook nou, afgezien van daarvan, u begrijpt precies Ach, wat meneer Van der Kolk bedoelt. Mevrouw ja. van mij. van Nou, er, er, er, wat mij betreft komt er sowieso uh, geen uh, casino-pensioen. En dat is dan ook de laatste keer dat ik die term uh, neem. En ik denk dat als dat, uh, de heer Van der Kolk... het van der Kolk het debat heeft gevolgd... dan heeft hij een buitengewoon kritische Tweede Kamer... Um, gezien als het op dat punt van het risico nemen uh, gaat. Wij gaan daarover natuurlijk ook nog vrij veel wetten behandelen. Dus alles komt nog terug. En als hij goed heeft geluisterd, uh, dan is er ook een meerderheid in de Kamer... om daar um, nou ja, zoveel toezicht en zoveel uh, banden aan te leggen... dat ik denk dat het heel dicht in de buurt komt, uh, wat van de heer Van der Kolk ook wil. Heer Van der Kolk, gaat u door? Uh, nou ja, ik, ik ben er blij om dat te horen. Ook wij uh, hebben vastgesteld dat door de kritische opstelling van, uh, van de Kamer... Uh, dat er in ieder geval belangrijke verbeteringen zijn. Uh, wij zijn zeer kritisch geweest tot nu toe ook op het resultaat van de onderhandelaars van werkgevers- en werknemerskant. En wij stellen ook vast dat er meer uiteindelijk in zat. Na het laatste sociaal akkoord begin deze week uh, blijkt in het Kamerdebat er meer te kunnen. Dus dat stellen wij op prijs. Veel is, zoals uh, mevrouw van mij zegt, nog onduidelijk. Uh, wij vinden dan ook dat er een vervolgoverleg moet komen waar wij... Zelf als, als bond, als vakbond, dan ook direct bij betrokken willen zijn. Zeker als het gaat over de uitwerking van, uh, nou, uh, ik zal maar zeggen, toch het voorkomen van de casinopensioen. Want dat is en blijft voor ons het belangrijke knellende punt. Maar nogmaals, verbeteringen zie ik. Hoe ziet u dat vervolgoverleg voor u, meneer Van der Kolk? Nou ja, kijk, er zijn meerdere zaken, zoals mevrouw van mij al zei... die nog uitgewerkt moeten worden. En juist daar zit natuurlijk het knelpunt. Er is al zo vaak gesproken over akkoorden. Nu is het geregeld en dan blijkt het weer niet geregeld te zijn. En hoe wij dit voor ons zien is... dat wij zelf aan tafel verschijnen om met alle betrokken partijen... Eh, dat geldt natuurlijk voor eh, het kabinet, dat geldt voor de werkgevers... om dan verder een invulling te geven aan een nieuw pensioencontract... wat mensen zekerheid biedt en geen grote onzekerheid biedt... Dus u schuift uit, nu wel aan bij werkgevers en de minister? Het heeft niet zoveel zin om aan te schuiven op het moment dat de zaken geregeld zijn. Want dat was begin van deze week gewoon het geval. Je maar dat gaat aan. u nu wel doen? Je schuift aan. Dat is in ieder geval onze wens die wij op tafel leggen. En dat is ook logisch, want we waren en zijn uiterst kritisch geweest op de resultaten van de onderhandelingen tot nu toe. En nu leggen wij dit op tafel. Overigens, wij moeten dit ook nog met ons parlement, onze bondraad bespreken. <laughs> Um, Waarom lacht u zo schampen, mevrouw van mij? Nee, ik lag niet schamper. maar onder ons parlement. Ik dacht even dat, dat, dat het over mij ging, maar dat, hij bedoelde de Bondsraad. Dat, ik vergiste me. <lacht> Oké. <Okay. lacht> zo zie je maar weer, er zijn meerdere volksvertegenwoordigingen ja, dat is blijkbaar. Ja, prachtig toch? Ja, fantastisch inderdaad, dat is ook zo. Moet en er verder... wel draagvlak zijn, mevrouw van mij, binnen de FNV, voor dit wat u heeft afgesproken namens de PvdA met Kamp? Nou, dat zouden wij heel mooi vinden. Dat maar dat hoeft niet. Dat zal niet verbazen als de Partij van de Arbeid het uh, goed zou vinden. Ik ben overigens ook blij met de woorden van Henk van der Kolk... dat hij die verbeteringen ziet. En hij heeft gelijk dat ook de discussie... en de discussie die ook hij gevoerd heeft, daartoe bij heeft bijgedragen. Mevrouw van mij mag ik u danken? Ik ga verder met Henk van der Kolk, voorzitter van de FNV-bondgenoten. Wat betekent dat voor, het, voor de federatieraad? Al die bonden die bij elkaar komen aanstaande maandag, meneer van der Kolk? Nou, daar kan ik uiteraard nu nog geen uh, uitsluitsel over geven. Ik heb al gezegd dat uh, onze bondsraad, ons parlement, zo zeg ik het toch maar... Uh, die zal er vanmiddag in ieder geval over bijeenkomen. Die zal dan ook zijn mind opmaken. Uh, en dat bepaalt uiteraard ook onze inzet voor aanstaande maandag. We zijn natuurlijk nog lang niet uh, volledig tevreden, dat zult u ook begrijpen, want uh, ik heb al gezegd even ten aanzien van wat is er nou voor de mensen met de lange arbeidsverledes en de kleine inkomens geregeld, ja dan constateren we toch dat nog steeds heel veel mensen buiten de boot zullen vallen, uh, die hebben er niet zoveel aan, mensen met een deeltijdbaan, alleenstaande. Uh, kortom, uh, het klinkt mooi en ik herken dat er verbeteringen zijn en vooral door ook onze druk en de druk van de Kamer. Maar veel mensen vallen nog buiten de boot. En omdat het nog niet helder is, we ook nog geen uitwerkingen hebben gezien van de minister. Betekent het ook van dat we op dit moment daar geen definitief oordeel over kunnen vellen. Maar moet vellen. u dan maandag wel bij elkaar komen met z'n allen? Nou ja, in ieder geval is de afspraak gemaakt dat wij dat maandag zullen doen. En het is niet ondenkbaar dat je de conclusie Maar dan ga je trekken. praten over uh, allerlei feiten die je nog niet weet. Dan... Dat zal ervan afhangen van wat wij op dat moment dan al wel voor informatie hebben. Ik ga ervan uit dat de minister in ieder geval uh, op grond van het debat... zo snel mogelijk alle betrokken partijen informeert. Uh, in ieder geval, wij zullen daar maandag over spreken. En of daar nou al een definitief oordeel geveld kan worden, dat zal de vraag zijn. Het is ook natuurlijk niet uitgesloten dat je dat opschort. Uh, desalniettemin, op grond van deze eerste reactie zeg ik... ik zie verbeteringen, mede door onze druk. Het casino is van tafel, waarvoor mensen met een klein inkomen, een klein pensioen en een AOW... daarvoor geldt nog steeds dat niet voor hele grote groepen het allemaal geregeld is. En dat zijn dan toch mensen die een forse aderlating hebben... en dan blijft het voor hen een probleem om straks op hun 65 ste nog met pensioen te gaan. En dat laatste zou een breekpunt voor u zijn? Dat laatste is niet alleen voor mij een breekpunt... dat is de hele tijd ook voor de hele FNV een breekpunt. Nou, maar Je kan geweest. zeggen, er zijn nu zoveel toezeggingen gedaan, je moet ook wat geven... Ik wilde even mijn zin afmaken, het is voor de hele FNV een breekpunt. Wij zien de verbeteringen, maar desalniettemin blijft hier toch van kracht... dat er ook nog een groot gat te vullen is. En wij willen dat eerst op zijn merites goed kunnen beoordelen... zodat we een totaalbeeld kunnen hebben en ook een afgewogen oordeel kunnen vellen. Ik heb al gezegd, de kern, het casino-pensioen, lijkt van tafel. Daarmee zou je ook kunnen zeggen, het casino uh, is, uh, is alweer gesloten voordat het geopend is... Moeten we allemaal nog zien, moet nog uitgewerkt worden. En belangrijk derde punt, wat mevrouw van mij ook in ieder geval aankaartte... dat is dat werkgevers nog weer een overleg zou, met ons zouden treden... om met name die risicoverdeling tussen werkgevers en werknemers goed te regelen. Want tot nu toe was het steeds zo... ja, eenzijdig de rekening bij de werknemers neergelegd zou worden. Als daar ook nog een resultaat op de boeken uh, valt... nou, dan kunnen we de wereld in ieder geval een stuk zonniger tegemoet zien. Kan nog wel een tijdje duren zo te horen. Ja, we zijn ook zeker niet klaar, maar ja... Dat blijkt ook elke keer weer op grond van debat. En overigens, mevrouw van Meijen heeft ook zelf gezegd... ...van dat we nog lang niet klaar zijn. Niet omdat wij daarop zitten te wachten. Maar ja, dat blijkt de realiteit te zijn. En laten we ook wat dat betreft helder zijn. Het gaat hier om een herstructurering van onze oude dagsvoorziening. Als je dat doet, dan moet je het goed doen. En dan moet het ook weer jaren mee kunnen gaan. Dus het mag ook wat tijd duren. In dat opzicht inderdaad zijn we nog niet klaar. Hoe voelt u zich de afgelopen week? Want u kreeg in de media zo'n beetje de schuld dat er maar geen pensioenakkoord uh, kwam. En dat u het zou tegenhouden, althans. Er lag een akkoord natuurlijk. U zou geen compromissen sluiten, zich te hard opstellen. Dat las ik in kranten, dat hoorde ik op de radio. Hoe voelt dat? Ja, het is natuurlijk nooit leuk als je inderdaad forse uh, kritiek krijgt. Ja, dat, dat, dat trekt iedereen zich aan. Maar... Um tegelijkertijd hebben wij geconstateerd, en trouwens de media ook... ...van dat onze harde opstelling vanaf het begin, eh, dat die ook in ieder geval loont. En we hebben in feite eigenlijk Nederland meegekregen in onze kritiek op de kern... ...van het akkoord wat in juni is gesloten. En dat is een onzeker pensioen, een casino-pensioen. Nou, dan constateer ik nu dat in ieder geval daar een forse verbetering en verandering is gekomen. En uh, dat wil ik dus ook in ieder geval naar me toe halen. Maar ja, tegelijkertijd snap ik wel dat dan iedereen denkt... nou ja, nu moet je op een bepaald moment ook maar eens een keer ophouden met zeuren... en ook maar eens instemmen. En dan zeg ik weer van kijk... Dat moet je pas doen op het moment dat je ook zeker weet dat je je hoofdzaken hebt binnengehaald. Dat je weet ja. dat voor de mensen, voor de, voor de cashierers, voor de beroepsgoederenchauffeurs, nee, voor dat de je ja, Dat, dat binnen gekund. hebt gehaald, dat je dan ook kunt zeggen oké. Okay, U heeft zich deze week ook... wonder uitgelaten over de rol van Agnes Jongirius. U vindt het echt heel erg dat zij de grote meerderheid van haar achterban heeft genegeerd door verder dat te behandelen. Cabo en bondgenoten hebben 820.000 leden bij elkaar van de 1,4 FNV-leden in totaal. 1,4 Welke... miljoen. Voor in... de ja, ja. Sorry. <laughs> Welke stroming binnen de FNV gaat het nu winnen? De compromisgerichte van Agnes of de radicalere van u? Nou, Wij zijn ook inderdaad uiteindelijk altijd compromisgericht. We sluiten 800 CEOs ongeveer af en altijd is het inderdaad een compromis wat je realiseert. Dus dat geldt hier ook. Maar eh, dat laat onverlet het feit dat wij van mede van veel kritiek hebben gehad ja, op eh, de resultaten van de onderhandelingen. En wij vinden ook dat we zeker in de eindfase dat niet onderkend is en erkend is dat wij samen met Afacabo FNV, veruit het merendeel van de leden van de fnv vertegenwoordigen, Veruit het merendeel van de leden die gevraagd is om een oordeel te vellen over het akkoord, heeft gezegd van, wij zien het niet zitten. Dan vind ik, als het gaat over draagvlak binnen je eigen club, dan vind ik dat je niet zomaar door kunt onderhandelen en vervolgens, zoals deze week gebeurd is, terug kunt komen met een resultaat waarvan je ook weet dat het de toets der kritiek van in dit geval je twee grootste lidorganisaties niet kan doorstaan. In die kritiek Blijft staan. Uh, dat laat verder onverlet het feit dat je ook gehouden bent als vakbond, als belangenbehartiger, om te kijken naar het eindresultaat. Ja, en dan constateer ik toch maar weer dat uh, in dit geval we ook met name door onze druk. En uiteindelijk ook de druk die geëffectueerd is ja. in eisen van de Kamer en toezegging van de minister, dat hij iets oplevert. Maar de vraag was, welke stroming binnen de FNV gaat het winnen? Ja, dan u, dan u, u, ja, u splitst uit elkaar voor radicalen en, en, en, en bereiden. Ik zei al, wij sluiten ook compromissen. Nou, en volgens mij, iets en volgens, minder snel dan Jongerius, kennelijk. Het, het gaat Wie niet gaat om het winnen? Het gaat niet, helemaal niet om die strijd. Ik vind dat wij nou. met elkaar gehouden zijn om goed te luisteren naar onze leden. En ik ben er heilig van overtuigd dat we erin zullen slagen... samen met elkaar in de FNV dan uiteindelijk weer de juiste toon te vinden... Maar, dan Het zullen gaat nog toch zeker... altijd bij elkaar om een sterke bond, een sterke is... vakcentrale FNV. Het gaat om kan er toch vakbond. geen sprake zijn van zulke verdeeldheid zoals die de afgelopen tijd naar boven is Het kan is ook komen. absoluut inderdaad niet door blijven gaan op deze manier. We zullen eruit moeten komen, er zullen nog steeds harde woorden vallen, dat kan ik u verzekeren. Desalniettemin, ik ben ervan overtuigd dat we elkaar uiteindelijk zullen vinden... Maar wij vinden wel dat we in het kader van de belangenbehartiging van onze leden goed luisteren naar onze leden, dus ook de boodschap aan onze vakcentrale, dat wij ook in ieder geval zelf aan tafel moeten komen te zitten. Maar kunt u nog wel allebei binnen die FNV blijven? Moet niet minstens één van u opstappen? Uh, ik zou niet weten waarom niet. Ik heb zelf in ieder geval de afgelopen maanden steeds gezegd van ook al hebben we een hard conflict, het is een zakelijk conflict, dat wil niet zeggen dat dan meteen inderdaad mensen moeten verdwijnen, ook al is het zo dat functionarissen verantwoordelijk zijn voor de dingen die ze doen. Daar mogen mensen op aangesproken worden, mag ik op aangesproken worden. Daar kan Agnes op aangesproken worden, collega's op aangesproken worden. Daar moeten we met elkaar uit kunnen komen. Op het moment dat we direct de bal weer gaan spelen op de persoon... betekent het dat de inhoud uit het oog wordt verloren. En daar moeten we voor staan. Gaat de FNV hier zwakker of sterker uit voorkomen? Nou, er zijn natuurlijk wel meer conflicten in de geschiedenis van de vakbeweging geweest. En veelal leidde het ertoe dat dan uh, uiteindelijk we er sterker uitkwamen. Dus ik ben ook niet zo beducht voor het feit van dat dit uiteindelijk leidt tot een verdere splitsing uh, of een splijting der geesten binnen de FNV. Dat dit iets gedaan heeft tot nu toe met mensen, uh, dat is volstrekt in ieder geval evident. Maar ik denk in ieder geval dat we hier sterker uitkomen. Maar goed, de tijd zal het leren, want tenslotte, ik ben ook inderdaad geen ziener. Nou, uh, hangt er dus onder andere iets af van maandag. Ik, ik ben benieuwd of er maandag een besluit wordt genomen. Uh, u ook? Uh, ja, uiteraard ben ik inderdaad benieuwd of we in ieder geval een, besluit, een afrondend besluit kunnen nemen. Ik heb al gezegd, wij hebben in ieder geval zelf vanmiddag ons parlement bij elkaar. Uh, daar zullen we bespreken. Nou, dat is uiteraard voor mij als voorzitter van FvV bondgenoten bepalend voor de inzet. Gaat u daar met een lachend gezicht naartoe, gezien de uitspraken van mevrouw Vermeij? Uh, dat betekent, nou ik ben meestal inderdaad wel goed gemutst, uh, dus volgens mij, volgens mij zal dat allemaal nog wel lukken, uh, afgezien van de uitspraken van, uh, van mevrouw Van Mij. Maar uiteraard is ook heel erg belangrijk wat de opvattingen zal zijn van in dit geval Advocabo FNV, waarmee we samen tot nu toe in ieder geval opgetrokken van de Parlement van FNV Bouw en uiteraard ook van al die andere bonden. Dus ja, je kunt pas inderdaad uh, daarna zeggen en ook maandag dus pas zeggen van hoe het uiteindelijk allemaal zal gaan lopen. Want op het moment dat er bijvoorbeeld toch geen eensluidend standpunt komt van de FNV... Ja, dan zou meneer Kamp zijn eigen pensioenakkoord afgesproken in het regeerakkoord en gedoogakkoord kunnen gaan doorvoeren. En dat is wel heel magertjes natuurlijk. Ja, er nou is ook al veel over gezegd en geschreven. Ik vind het ook wel, het, het riet ook wel een beetje naar chantage eerlijk gezegd. Wat ik er nou ook weer van begrepen heb hoe dat vannacht is gegaan. Uh, ik moet zeggen dat ik daar heel gezegd mijn schouders over ophaal. Te meer omdat ik ook vastgesteld heb dat de minister zelf toch wel wat bereid is om ver te gaan om uiteindelijk in ieder geval dit te redden. Om dit af te spreken en de oppositie, althans uh, partijen uit de oppositie, mee te krijgen. Dus met andere woorden ik schrik daar niet zo van en ik laat me er zeker niet door afschrikken. En tenslotte zal... Zou ik zou willen zeggen, met dit, deze pensioendeal, dat blijft staan, de minister heeft ook gezegd, steekt hij uiteindelijk 4 miljard in zijn zak. En met het regeerakkoord, nou was het toch beduidend minder, Dan namelijk iets van 2,4 miljard. Dus kortom, de minister is nog steeds spekkoper met deze deal, dus hij zal het niet zo gauw laten schieten. Derhalve betekent het ook dat wij in ieder geval ons kritisch blijven opstellen. En eh, wij zullen wat dat betreft ook met die houding doorgaan, want die kritische opstelling, dat is gebleken de afgelopen maanden, die loont. Ik wens u veel wijsheid toe, meneer Van der Kolk. Ik dank u wel. En Henk Van der Kolk, voorzitter van FNV-bondgenoten. VARA. De gids .fm. De wereldontvanger. Goedemorgen, Willem Frank ten Noot. Je gaat deze keer naar de Verenigde Staten. Inderdaad, naar een gebied dat zich uitspreidt... over de, de staten Virginia en West Virginia... aan de oostkust van de Verenigde Staten. En dat gebied heet de Radio Quiet Zone de radiostille zone. Meer dan 33.000 vierkante kilometer. Qua oppervlakte is het zelfs nog groter dan België. En daar zijn alle apparaten die een radiosignaal uitstralen... Aan, streng aan banden gelegd. Er staan bijvoorbeeld nauwelijks uh, gsm-masten en bewoners en hulpdiensten... het is heel dun volk, maar he, de bewoners die hier zijn, de hulpdiensten... die mogen in sommige delen van die zone alleen maar van die ouderwetse... 27 MC-bakjes gebruiken om draadloos met elkaar te praten. En waarom zijn ze daar zo streng dan? Nou, Er staat daar een ultragevoelige radiotelescoop. Die vangt signalen op... Uit het heelal. En dat zijn hele zwakke radiosignalen. Dat deed bijvoorbeeld uh, de, de radiotelescoop in Dwingelo. Die heeft dat ook jarenlang gedaan. Nou, die is inmiddels buiten gebruik, maar die Amerikaanse telescoop niet. En uh, ja, als die onderzoekers daar, die gaan op zoek naar, naar buitenaards leven. Uh, ze luisteren naar een pulsar in een versterrenstelsel. sterrenstelsel. En dan willen ze gewoon niet gestoord worden door gsm-signalen die de ether vervuilen. En hun radiotelescoop, die staat in een klein plaatje dat Green Bank heet. En daar zijn de, die regels voor radio het allerstrengst. Nou, er is één inspecteur die daar toezicht op houdt. Dat is Wesley Sizemore. En zijn bijnaam is de bewaker van de Stilte. We are riding in Emmett, uh, the electromagnetic interference tracking truck. The signal that you see popping up on the screen now is a wireless speaker system. And you can see as I get closer, the signal gets stronger and stronger and stronger. Inspecteur Sizemore hij rijdt rond in een speciale opsporingswagen met snuffelapparatuur. En daarmee ontvangt hij dus het signaal van een overtreder. E-mail met een draadloos speakersysteem bijvoorbeeld. Dat mag ook niet. Nee, da dat mag ook niet. Want dat spul dat verstoort allemaal het werk van de radiotelescoop. En wifi mag dat wel? Dat is verboden. En een dektelefoon, zo'n draadloos toestel? Mag ook niet. Het geeft allemaal storing. In de buurt van die radiotelescoop zijn zelfs magnetrons uit en boze. En ook benzinewagens mogen niet komen, want die hebben bougies, geven ook storing. Nou, nou, jij en ik zouden in die radio quiet zone eigenlijk niet zoveel te zoeken hebben met onze laptops en smartphones, onze smartphoneverslaving. Maar er zijn ook mensen die juist dat soort apparaten willen ontvluchten, omdat ze last hebben van de straling die er afkomt. Die mensen lijden aan EHS. EHS, dat is elektromagnetische hypersensitiviteit. En zij vinden de Radio Quiet zojuist een geweldige plek. Elektromagnetische hypersensitiviteit, dat is een hele mond vol. En waar hebben ze dan precies last van? Nou, symptomen zijn onder andere aanhoudende hoofdpijn, chronische vermoeidheid, een branderig gevoel op de huid. Uh, mevrouw Shu, die woonde in Iowa. Daar had ze zelfs een deel van haar huis helemaal geïsoleerd met aluminium matten. Daar had ze een kooi van Faraday had ze daarvan gemaakt uh, om wifi en GSM-straling buiten te houden. Mevrouw Shu. When I'm exposed to the cell phones, I it hurts to think. Very much hurts to think. I tell my husband, just don't talk to me at that time. What I cannot do is to go into a city. I can't go where there's a crowd of people because they may be carrying cell phones. You become a technological leopard. Mevrouw Schu, ja, ze vertelt dat ze niet meer kan denken... als ze wordt blootgesteld aan, aan, aan mobiele telefoons. Dat doet te veel pijn. En ja, ze kan helemaal de stad niet meer in... want er zijn altijd mensen die rondlopen met een mobiele telefoon. En juist doordat ze dat contact verliest met mensen... Eh, voelt ze zich een soort elektronische leproos. Zij heeft haar gezin in Iowa achtergelaten. Ze woont nu zonder klachten in de Radio Quiet Zone. En zij is niet de enige, want tientallen lotgenoten... hebben zich ook gevestigd in de buurt van die radiotelescoop. En hoeveel mensen kamperen eigenlijk... met elektromagnetische hypersensitiviteit? <laughs> Sensitiviteit. Sensitiviteit. Sensitiviteit. <laughs> Sensitiviteit. Zeg ik het fout? Ja, ik zeg het fout. <laughs> uh, in Amerika wordt gezegd dat ongeveer 5% van de bevolking... er in meer of mindere mate gevoelig voor is. Uh, ook in Nederland en in andere Westerse landen... hebben mensen er last van. Daar, daarbij moet ik wel zeggen... dat het geen officieel erkende aandoening is. De, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie die neemt al die symptomen wel serieus... maar zegt dat er eigenlijk geen medische diagnose gesteld kan worden. Uh, er zouden in de omgeving andere oorzaken kunnen zijn... dan de straling van elektrische apparaten. En volgens natuurkunde professor Bob Park... kunnen mobiele telefoons helemaal niet zulke klachten veroorzaken. De symptomen die ze zien... zijn symptomen die een verandering in de body's chemistry. En radiation kan de the body's veranderen. If it's energetic enough. Wi-Fi en uh, microwave radiation isn't even close. Professor Park ja, zegt die EHS-symptomen wijzen er wel op dat de, dat de chemie van het lichaam verandert. Maar en straling kan dat ook doen. Maar de straling van mobieltjes, van wifi, van magnetrons... is daarvoor veel te zwak. Volgens Park zelfs een miljoen keer te zwak. Nou, tot op heden is er in elk geval geen sluitend wetenschappelijk bewijs... dat, e dat, de, dat die EAS-klachten worden veroorzaakt door elektrische apparaten. Maar waar is er dan aan de hand met mensen... die wel die serieuze klachten hebben? Zitten tussen de oren? Nou, dat het tussen de oren zit, dat wordt wel gesuggereerd door uh, de sceptici. En schrijft er Nichols Fox... Was ook zo'n scepticus. Zij bleef haar klachten negeren tot het te laat was. I was very hard to convince and it was happening to me. I was told to get away from the computer and I didn't. I wrote four more books. I wrote hundreds of articles until really I just fried my nervous system. Schrijft de Nickels Fox. En ze bleef maar doorschrijven, doortikken achter haar computer. Ja, daarvan zegt ze nu dat ze eigenlijk haar zenuwstelsel heeft opgeblazen. Ze woont nu helemaal afgezonderd. Ja, bijna in een soort van hutje op de hei. Uh, helemaal afgezonderd van de buitenwereld. In een huisje zonder elektrische apparaten. Ver weg van wifi-hotspots en mobiele telefoonmasten. Zeker in de buurt van die radiotelescoop. En sla je de spijker op zijn kop. Dankjewel, Willem Frank Heb je zelf geen klachten? Nee, ik ben er gewoon volgende week weer. Je mobiele telefoon gaat. Tot 12 uur nog, een bezoek aan de bewoners van de wijk Vollehoven. Niet in de L of de M-flat vandaag, maar in de snackbar. Het vare televisieprogramma Zembla gaat vanavond over de echte verhalen... achter de chocoladeletters van de Telegraaf. En over de vrijdagse autorubriek zeg ik maar één ding. Good wood revival. En dan weten liefhebbers van klassieke auto's wel waar het over gaat. Na het nieuws met Ewat de Jong. Radio 1, het NOS-journaal. De Zwitserse bank UBS moet flink gaan reorganiseren. Volgens Zwitserse media wordt de reorganisatie in november aangekondigd... en verdwijnen er waarschijnlijk duizenden banen. De bank is in de problemen gekomen door een miljardenfraude... die gisteren aan het licht kwam. Een medewerker verspeelde 2 miljard dollar voor de bank. De leden van het kabinet blijven erbij dat ze geen toelichting geven... op hun begrotingsplannen. Gisteren werd een dag eerder dan de bedoeling de miljoenennota openbaar... Het kabinet maakte toen ook maar de afzonderlijke begrotingshoofdstukken bekend. Maar een uitgebreide toelichting komt pas dinsdag, met Prinsjesdag dus. En na de miljoenennota is ook de begroting van Utrecht te vroeg op internet gezet. Journalisten van het AD Utrechts Nieuwsblad herhaalden het trucje van de journalist die gisteren de hand op de miljoenennota wist te leggen. Ze veranderden ook alleen het jaartal in het internetadres. De gemeente Utrecht was van plan de begroting maandag openbaar te maken.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 AMB ah, Verkeersinformatie. Goed nieuws, want de A12 bij Utrecht is weer vrij. Tussen Zoetermeer en Zevenhuizen staan nog wel 4 kilometer file. En een klein stukje verderop de kopgroep bij Nieuwebrug, 3 kilometer. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Nieuwekerk aan de IJssel nog 4 kilometer door die file op de A12. In Friesland is de A31 Harlingen-Leewarden nog tot zaterdagavond dicht tussen Dronrijp en Marsum. In beide richtingen wordt gebruikt als parkeerplaats voor de luchtmachtdagen op de luchtmachtbasis Leewarden. En in de Noordoostpolder is er een gaslek langs de N351. Dat is de weg tussen Urk en Emmeloord. En daarom is de weg tussen Tollebeek en Emmeloord in beide richtingen dicht. Radio 1. De gids met Felix Meulers. Goedemorgen, al tien jaar werd Denemarken geregeerd door rechts... met gedoogsteun van de extreemrechtse volkspartij. Maar die tijden zijn voorbij, bleek gisteren bij de verkiezingen. Het roer gaat naar links. Aan de telefoon in Denemarken, Klees de Vrezen. Hij is hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer de Vrezen, goedemorgen. Goedemorgen. Het werd een nipte overwinning voor links. Bleef het tot het eind toe spannend? Nou, het was wel iets spannender dan eigenlijk uh, verwacht was. Alle peilingen lieten wel zien voorafgaan aan de verkiezingen dat het centrum links zou winnen. Maar de grootte van de zegen was uiteindelijk uh, iets kleiner dan verwacht. De, vooral de, premier deed het, uh, de, de afzwaaiende premier van de liberalen deed het, deed het heel goed in de afgelopen week. Hoeveel verschil zat er tussen links en rechts? Nou, De linkse blokken krijgden 89 zetels in het Deense parlement en de rechtse kreeg er 86. Alle stemmen zijn binnen? Alle stemmen zijn binnen. We wachten nog even op de laatste twee van de Groenland... en de laatste twee van de Faroeilanden. Maar die zullen zich ongeveer wel zo verdelen... dat het niet af doet aan de situatie zoals het nu is. Dus dat zit gewoon in, in een krappe centrum-linkse meerderheid... in het Deense kabinet. Krijgt Denemarken voor het eerst weer eens een linkse premier? Sterker nog, een vrouwelijke premier. Wat is het voor vrouw? Nou ja, het is dus in ieder geval voor het eerst een vrouwelijke premier. De linkse premiers hebben we wel eerder gezien. Uh, de hele thorning smit is uh, iemand met veel internationale ervaring. Ze uh, nam het roer over uh, in de, bij de Sociaaldemocraten uh, uh, ongeveer zes jaar geleden. Uh, ze verloor de verkiezingen van 2007 uh, tegen het huidige minderheidskabinet uh, op rechts. Uh, maar ze wordt nu dus een. een, een dus wat onbeschreven blad, eh, omdat ze maar eh, een jaar of eh, zes actief is in de, in de Deense binnenlandse politiek. Maar is ze wel krachtdadig? Nou, dat wel. En ik denk ook dat het iets laat zien... dat, uh, dat in, bij deze verkiezingen uh, dat, dat je dat uh, weet te winnen. Uh, overigens heeft de Sociaaldemocraten... de partij waar uh, zij vanaf komstig is, de Deense PvdA... Uh, is vrij stabiel gebleven. En uh, ze moeten het eigenlijk vooral hebben van het feit... dat uh, op links uh, uh, in, in, in winst is geboekt... en ook de Deense de D66... Uh, ook flink vooruit is gegaan bij deze verkiezingen. En zij kunnen dan met elkaar in coalitie gaan vormen. En wat opmerkelijk is, voor het eerst in hun bestaan verliezen de extreemrechtse volkspartij zetels. Wat is daar de verklaring voor? Ja, deze volksprijs heeft eigenlijk na de oprichting uh, is die nog nooit geconfronteerd geweest met nederlagen bij verkiezingen. Ze hebben Iedere verkiezing waaraan ze hebben deelgenomen, hebben ze een winst geboekt. En uh, dit is voor het eerst. Nou, dat heeft uh, denk ik onder andere mee te maken dat ze nu al tien jaar de facto heel veel invloed hebben. Ze hebben weliswaar niet deelgenomen aan de regering. Maar door hun oogpositie al tien jaar te hebben, worden ze nu wel gezien als onderdeel van uh, de macht en de establishment. En ja, zoals bij ieder regering is na tien jaar uh, altijd een beetje vermoeidheid treedt dan op. Dus dat heeft ermee te maken. Het tweede, wat het belangrijk is, is dat uh, de thema's dit keer, dat, dat was echt economie, economie, economie. Uh, en dat is voor de Deense Volkspartij niet de, de favoriete thema. Ze willen veel liever over immigratie en integratie praten. Maar op die punten van immigratie en integratie uh, ja, zat er eigenlijk ook weinig meer voor ze te halen. Denemarken heeft een heel grote verandering doorgemaakt op die terreinen de afgelopen tien ja, en een beetje wat je kan doen binnen de Europese regels op dit gebied, ja, dat is al bereikt. Dus daar hebben ze hun successen geboekt en ze konden dus ook niet meer naar de verkiezingen gaan... om te zeggen, wij willen dat dat allemaal anders wordt, want dat is al gebeurd. En ze hebben aan de knoppen kunnen draaien de afgelopen tien jaar op dat terrein. Dus dat bij elkaar opgeteld heeft geleid tot hun eerste verlies ooit. En in hoeverre lijkt die Partij in Denemarken op onze PVV? Nou, Eigenlijk denk ik dat de vraag uh, precies andersom zou moeten zijn. Ik de, stel de, hem andersom. De, de, In hoeverre de, de, lijkt de PVV op de Deense Volkspartij? Uh, Veel. De PVV en Wilders is ook een aantal keren naar Kopenhagen geweest... Uh, om, om, om wat uh, trucjes af te kijken bij uh, uh, de Deense Volkspartij. Uh, dat zijn al bij partijen die uh, heel erg centraal staan... rondom de leider van de politieke partijen. En de positie wat uh, de Deense Volkspartij heeft uh, gehad in Denemarken... Uh, ja, die is eigenlijk identiek nu aan wat we in Nederland zien. En als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's van de PVV... Ja, dan uh, is, is, is dat ook uh, op veel uh, uh, uh, gezocht op de lees van de Deense Volkspartij. Dank u wel. Ik lees de Vrezen. Hij is hoogleraar politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zit in Denemarken. De Radio. Iedere vrijdag gaan we naar de wijk Vollenhoven en Zeist. In die flatwijk woont een dwars doorsnee van de bevolking in Nederland: arm en rijk, jong en oud, allochtoon en autochtoon. In Vollenhoven wordt door het wijkteam al een tijdje gewerkt aan een buurtplan. En verslaggever Joost Wilgenhoff weet daar alles van. Wat is dat, zo'n buurtplan? Ja, het is de bedoeling dat de bewoners van Vollenhoven zich prettiger en veiliger gaan voelen. En eh, nou, dan gaat het over groenvoorzieningen, speelgelegenheid, bewegwijzering. En dat, dat wijkteam die heb, dat heeft daar ideeën over. Maar ze willen ook graag weten van de bewoners van, wat zijn nou jullie plannen? Tussen gingen deze week de straat op. We verzamelden in het kantoor van wijkagent alle. Anne Doddema, moet ik zeggen, voordat we de straat op gingen. Nog andere ideeën voor de wijk, voordat we het op de straat gaan horen? Ja, mijn stokpaardjes natuurlijk, cafetaria tegen de grond en uh, nieuwbouwen. En, uh, en als ze dan zegt, er is geen geld voor, dan uh, stel ik voor het scenario Griekenland. Gewoon failliet verklaren en dan kun je weer opnieuw beginnen. <lacht> Dat is net als met IJsland, de, ja, het doel beter dan ooit. Die is ook nog niet failliet hè, Griekenland. Nee, maar dat gaat gebeuren misschien. <laughs> maar een nieuwe bestemming voor, dat, uh, voor die snackbar is toch helemaal niet slecht? Nou, ik denk nee, dat het maar het feit... ik kan me voorstellen dat de gemeente geen uh, geld gaat geven ...natuurlijk aan een stuk nieuwbouw voor, uh, voor een cafetaria. Dus... Ik denk dat het op zich het probleem niet is dat de cafetaria er zit, maar meer het gebouw waarin het zit. Uh, het, het heeft geen uit, totaal geen uitstraling uit. voor de wijk. Dus, enerzijds, de, de uitstraling uh, als je aan kunt rijden. En anderzijds, wat gebeurt er Dus dit ontmoetingscentrum? We hebben het bij de Varen ook eventjes over gehad. Wij hebben ook ideeën. We kunnen verder nog geen ja. uh, <laughs> dingen beloven. Maar het kan natuurlijk heel mooi zijn om daar een plek te hebben. Meer een verzamelplek voor de hele wijk. Dat het wat meer wordt dan alleen een snackbar. Want alleen een snackbar nodigt ook niet uit om binnen te gaan zitten. Kan ook een, een, een soort debatplek worden voor de wijk... Een café-idee. Café café-idee. Maar ja, ook dat het, we. Daar hebben we ook al wel zitten denken. Eigenlijk moet het dan allemaal gedaan worden: opknappen. door mensen die zelf in de wijk wonen. Maar kun je ik er ook vind een... dat wel een leuk idee. Heel toevallig was ik twee weken geleden op een feestje in uh, Zutphen. En daar was een oude garagewerkplaats. die jarenlang uh, anti kraak was geweest. En die is een initiatiefnemer geweest. Die heeft er het dagelijks bestaan van gemaakt: een, een opvanghuis voor jongeren. En die hebben dat zelf opgeknapt. Nou, het is geweldig wat je ziet. Creatief. En functioneel. Ja. Zullen we even buiten gaan kijken? Ja. Wij zijn met het clubje van een wijkteam zijn we hier door de wijk heen. Ja. Wij willen eigenlijk eens even weten wat men wil hier in de wijk. Wat men wil in de wijk? Hè? Ja. We zijn bezig met een buurtplan. Dat is een ruime vraag. Ik wil ook ja. een ruim antwoord. Ja. En van hetzelfde komen er hele leuke ideeën naar voren waar wij mee ja. verder kunnen. Ja. Heeft u ideeën? Wat er meteen oorborrelt. Nou ja, een hele kleine verbetering die denk ik wel uh, ja, toch goed is voor mensen die, die hier wonen, kinderen die hier tegen die flat aankijken, is dat die flat kleur krijgt. He, want die, uh, die metalen schotten die heb ik altijd vreselijk gevonden. Ik vind het een heel dep deprimerende toestand. Ja. En dat dat opgeleukt wordt, vind ik een vooruitgang. Maar zo voor de verdere omgeving, ja, je zou mensen moeten vragen die kinderen hebben. We willen ook uw mening horen, hetzelfde ja, ja, ja. zegt u, van, ik wil graag een uh, de in. Nee of, hoor, uh, ik heb, dat soort wensen heb ik niet. Nee, nee maar nee. goed, uh, van hetzelfde dan uh, ja. he? Daarom zijn we juist ja. de wijk ingegaan, we willen graag horen ja. wat er uh, ja. mogelijk kan leven. Goed initiatief, ja. Ja, sommige ja, mensen die, ja, die hier wonen eigenlijk, ja. moet eigenlijk uh, ja, ik vind dat het uh, wel uh, ja, veranderd moet worden. Dus u zegt eigenlijk, de, de bewoners van de flat, uh, daar, daar zouden we iets mee moeten veranderen? Of dat, Eigenlijk wel, ja. Er ja. moet meer uh, controle op, uh, op zijn, eigenlijk. Ze laten niet iedereen erin, zeg maar. Vooral uh, ja, slechte buitenlanders ook. Die uh, echt op uh, uitkeringen leven. Ja. ja. Ik vind echt dat het gewoon uh, net zoals uh, vroeger moet worden. Dat er gewoon uh, nettere mensen moeten. Uh, nou ja, nettere niet, maar gewoon mensen die aan het werk. Uh, toewijzingsbeleid. Ja. Zou je willen? Ja. En voor de rest heeft u nog wensen dat u zegt van jou, luister, dat zou ik graag willen. Iets met groen, speeltuinen, activiteiten, gebouwen, kleurtjes. Ja, over, uh, ja, dat er wat uh, meer voor de kinderen te doen is. je huh? zelfs weken kleine kinderen dus. En wat zou uh, u dan willen? Kindvriendelijker. meer speelactiviteiten, uh, uh, meer speeltoestellen. En, uh... en waar zou dat dan moeten komen? Voor? Ja, het is hier achter was een speeltuintje in het park, hier ook meer. Uh... Ja, hier voor de deur, zeg maar. Voor de deur? Ja, zoals dat ja. nu de stoep is, waar we nu ja. staan eigenlijk. Ja, of of het ja, het bij het... het parkeerdek. Ja, het hoeft niet allemaal weg of zo, die stoep. Maar dat er wat meer ruimte is voor de kinderen qua ding, qua spelen en zo. Mm -hmm. Dat het wel veiliger wordt ook. Goed, weet ik voldoende. Hak ga ik naar de okay. volgende woning. Oké, heel bedankt. Dag, Dag. Ziens. Dag. Nou, heel wat ideeën waren er nog meer, Joost. Ja, er waren vooral ook plannen over de entree van de, de wijk bij de elflet uh, Dat is ook de plek waar de snackbar staat. Is het is niet mooi, als je, want dit is een punt waar je hier de wijk in komt. Dat dan wou je naartoe gaan, ja. ja. Dat dit middenstuk lager gesnoeid wordt, waardoor het opener wordt. Maar dat je hier aan de zijkant, dan heb je een strook, maar daar vooraan is een stuk gras. Dat je niet iets leuk voor een kunstwerk of iets, iets aparts... Uh... Je kunt natuurlijk ook uh, iets dergelijks, dat je de zaak een beetje oppept. Nou, dat er ook letterlijk staat dat je welkom bent. Het nadeel van kunst is... Uh... Als er een kunstenaar komt om hier naar de intreet te kijken, dan zijn we meteen failliet. Of ze drinken ja. iets, dan ben je zo 75.000 om ton kwijt dat het per se kunst hoeft te nee, maar, zijn. Nee, nee, maar, nee daarom, Dan, dan je moet je eerder de iets oplossingen zoeken, juist in de snoei of weet ik van wat. Uh... Maar iets, iets wat het ja. opleukt, zeg maar. Als je hier een heel mooi gebouw hebt, wat uitnodigt om hier langs te komen. Het is een ontmoetingscentrum, je kunt er ook wat te eten halen. En dat betekent dat het drie keer zo breed moet worden en dat dat, dat parkje daar weg moet. Je zou een wijkrestaurantachtig eh, ontmoetingspunt kunnen maken. Ja, dat je een dagschotel kan eten waardoor je een sociaal element ook krijgt. En niet alleen dat er Marokkaanse maaltijden, maar dat er ook de Hollandse stamppot op staat. Maar dan ga je over veel geld praten. Kijk, Aan één kant moeten wij aan één kant moeten we nou nog helemaal niet gaan nadenken over geld. Nee. Nee. Moet Hij dat een ja. Nou, ja, we moeten juist ideeën ja. gaan roepen. En missies zijn sommige ideeën niet, uh, niet haalbaar, maar kunnen aan de hand van die ideeën wel weer verder gaan denken. Of zeggen, ja. hey, ja. dit gaan we niet helemaal redden, maar ja. dit kunnen we wel. Ja. Hoeveel geld is er beschikbaar voor al die ideeën, Joost? Nou, voor de herinrichting van de Vollenhoven 75.000 euro. Nou, daar kun je heel wat mee doen. En dan weten we nog steeds niet of het varen initiatief voor een wijkcafé of een restaurant uitgevoerd gaat worden. We dat denken... gaan we de komende tijd horen. Joost Wilhoff houdt ons op de hoogte vanuit de wijk Vollenhoven in Zeist. U herkent de muziek van Zembla. De chocoladeletters van de Telegraaf. Ik herhaal de chocoladeletters van de Telegraaf. Zo heet de aflevering die vanavond wordt uitgezonden. Zembla onderzocht het waarheidsgehalte achter de artikelen in de grootste krant van Nederland. Ik praat erover met programmamaker Erwin Otte van Zembla. Goedemorgen, Erwin. Waarom Goedemorgen. een uitzending over de Telegraaf? Uh, een van de taken van Zembla is om de macht te controleren. De Telegraaf is een, uh, is een macht van betekenis. Uh, 2,3 miljoen lezers, uh, 1 miljoen hits op de site Telegraaf.nl. Uh, grote invloed op de publieke opinie, ook op de politieke besluitvorming. De meeste Kamervragen op basis van mediastukken worden gesteld... Uh, op basis van stukken bij de Telegraaf. Ik ben zelf twintig jaar journalist. Ik zie vaak stukken voorbij komen in mijn eigen onderzoek uh, in de Telegraaf... van ik denk, nou, dat klopt niet. We hebben gekeken naar uitspraken bij de Raad en de rechtbank... hoe vaak ze zijn veroordeeld. De Raad voor Journalistiek. De Raad voor Journalistiek. En toen dachten wij, nou, dit legitimeert een onderzoek. Uh, we hebben de waarheidsvinding onderzocht. In de uitzending zit uh, media-historica uh, Mariette Wolf. Die heeft een boek geschreven over 100 jaar Telegraaf. En zij zegt in onze uitzending over die waarheidsvinding van de Telegraaf... Ik denk dat de, dat de krant zich daar nu minder aan gelegen laat liggen... dan uh, 10, 20 jaar geleden. En veel meer haar eigen koers vaart... Uh, met verontachtzaming van zeg maar, de, de journalistieke moores. Maar moet je als je... Als dat zo'n invloedrijke krant is... Hè, moet je er dan niet van uit kunnen gaan... dat wat in die krant staat, dat dat ook waar is? Ja... Dat vind ik een beetje naïef. Zijn naïef. Je bent een beetje een naïve man. Ja, dat neem ik dan maar voor lief. Bij de onderwerpkeuzes is er ook een aantal mensen geweest... dat tegen mij heeft gezegd... ja, je weet toch, de Telegraaf moet je met een kilo zout nemen. Mijn vraag is, ja, wat moet je dan geloven van die krant en wat niet? Kijk, we hebben ook lezers geïnterviewd. Die geloven alles wat in die krant staat. Uh, politici ook, die stellen blindkamervragen. Maar wat nou als er onjuist over je wordt geschreven? Wat zijn daar de gevolgen van? Ja. Neem bijvoorbeeld de politie Flevoland. Die zou zorgen voor een fraudeparadijs... omdat ze niets doet met 100 aangiften tegen een bedrijf. Terwijl de Telegraaf wist dat de politie Flevoland... helemaal niets met dat onderzoek van doen had. Wij hebben een vermoeden, maar we kunnen het nergens op staven. Het vermoeden is dat misschien toch het verhaal... niet spraakmakend genoeg was. En dan op deze manier toch een keuze is gemaakt... om het verhaal op deze manier te plaatsen. Dan verkoop je leugens. U zegt het, en zo voelt het ook. Politie Flevoland is één voorbeeld. Komen er meer voorbeelden in de uitzending van vanavond? Ja, talloze voorbeelden belichten we kort... Uh, van de Raad voor de Journalistiek en de Rechtbank. We lichten daar ICO uit, de interkerkelijke hulporganisatie. Die zouden asielzoekers smokkelen naar Nederland. Verhalen is puur op geruchten gebaseerd. Je ziet het vaker. We zien echt een patroon in de veroordelingen. Bronnen uh, worden gequote, uh, uitspraken in de krant. Die zijn niet geïnterviewd, geen of onjuist wederhoor... En als er ontlastende informatie is uh, voor zo'n verhaal, dan negeert de Telegraaf dat gewoon. Nou las ik in het persbericht over de uitzending van Zembla. Het volgende, de Telegraaf publiceert doelbewust onwaarheden. Dat is nogal een uitspraak. Heb je daar bewijzen van gevonden dan? Ja, in onze optiek wel. Uh, we zoomen in op de zaak van een Rotterdamse fotograaf, die heet Leo de Deugd. De Telegraaf heeft daarover geschreven, uh, moslimwijk in shock na komst, uh, fetisch fotograaf. Dat verhaal hebben we echt tot op het bot gefileerd. En daar klopt echt helemaal niets van. Uh, dat wist de Telegraaf, dat tonen wij aan, daar is echt doelbewust gelogen. De fotograaf is kapotgeschreven, kan je dat met zoveel woorden zeggen? Ja, hij is zijn werk kwijt, hij is zijn studio kwijt, hij moet zijn woning verkopen. Ja. En ben je erachter gekomen waarom dat gebeurd is dan? Nou, we zijn ons gaan verdiepen in, uh, in de Telegraaf journalist... die dat stuk heeft geschreven, Martijn Koolhoven. En je ziet dat hij een innige relatie heeft met een zakenman... En de Rotterdamse fotograaf had op dat moment een juridisch conflict uh, met die zakenman. We hebben ook een kort geding gefilmd waarin een getuige zich meldt... die verklaart dat dat verhaal in de Telegraaf uit wraak is geschreven. De fotograaf moest worden kapotgemaakt. De moslims moesten zo woedend worden dat ze de studio van de deugd in brand zouden steken. Hierbij was duidelijk inbegrepen dat de deugd zelf ook lichamelijk letsel zou oplopen tijdens zo'n aanval. Dat is een ongelofelijke beschuldiging, toch? Ja, dat vinden wij ook. Ja. En je hebt het over een getuige. Die was in die rechtszaak. Heb je die zelf ook gesproken? Nee, hij heeft een schriftelijke verklaring afgelegd. Wij hebben die man meermaals gesproken. Hij wil niet voor de camera. Zijn verklaring zal later dit jaar bij de rechtbank nog eens worden ingebracht. als die zaak uitvoeriger wordt onderzocht. Hoe reageert de Telegraaf op al die beschuldigingen? Ik heb geen flauw benul. We hebben het een paar keer gevraagd uh, of ze wilden meewerken aan de uitzending. Ik wil donders graag antwoorden op een paar hele simpele vragen. Waarom schrijven jullie dit soort stukken? Ze hebben gekozen om niet mee te werken. En de journalist die je noemt, die had dus kennelijk een relatie... een zakelijke, al of niet, met, met, de, met de directeur van het bedrijf. Nou, Heb je die gesproken nog? Ja, die man weigert medewerking aan een uitzending... die in 1971 ver, uh, verantwoordelijk was voor de Exota-affaire. Daarom weigert hij zijn medewerking. Ik weet het nog goed, ik was toen drie... En ja. daarom weigert hij mee te werken. Weigert hij mee, mee te werken aan de varen, terwijl hij wel eens in, in varenprogramma's geweest is? Dat weet ik niet. Ja, ja ik heb het gedeelte gezien uh, van Zembla waar het over gaat. En die man is in Paul Witteband onder andere opgevoerd. De fotograaf Leo de Deugd, wat doet dat met hem eigenlijk? Hij is kapot gemaakt. Hij, hij, hij, het zit in zijn hoofd, het is een creatief. Hij kan niet meer werken, hij krijgt geen opdrachten meer. Uh, aan de ene kant dacht ik van... eindelijk is er iemand die vertelt hoe het werkelijk in elkaar zit. En aan de andere kant vond ik het zo shocking. Ik kan er nog niet goed mee omgaan. Ik kan er niet mee omgaan met dat soort dingen. Leo de Deugd. Vanavond te zien in het programma Zembla... met de titel De Chocoladeletters van de Telegraaf. Erwin Otter, programma programmamaker van Zembla. Hartelijk dank. Ja, bedankt. De Gids.fm Vandaag begint in Engeland een van de meest bijzondere autosportevenementen van het jaar, de Goodwood Revival. Bezoekers van over de hele wereld komen die elk jaar in september... naar die uh, revival op het Goodwood-circuit... om te genieten van auto's en motoren uit de jaren 40, 50 en 60. En autojournalist Wim Oudewerink is er niet bij in Engeland. Hij zou er heel graag bij willen zijn, toch? Zeker maar je zit nu hier bij mij. Wim, goedemorgen. goedemorgen. Je bent er wel eens geweest. Er? Ik ben er een paar keer geweest en uh, soms moet je keuzes maken in het leven. Dus uh, dit weekend is er iets anders leuks. Maar ik heb het voor volgend jaar al in de agenda geschreven. Want dat is eigenlijk een van de dingen die je niet wil missen. Is het zo'n bijzonder het is absoluut bijzonder. Kijk, De Engelsen zijn sowieso goed in, in het koesteren van hun verleden... van, van hun erfgoed. En uh, daar is uh, Lord Charles March. Uh, dat is een, uh, een adellijk heerschap in Zuid-Engeland. Uh, die eigenaar is van een enorm stuk land waar ook het oude... Uh, vliegveld Royal Air Force vliegveld van Goodwood ligt, waar een paardenrembaan ligt. En een autocircuit wat na de oorlog uh, lang in gebruik is geweest voor beroemde races. Ja, wat valt er dan dit weekend te beleven daar? Nou, die Revival uh, <hums> is eigenlijk een... Uh, ja, de naam zegt het al, een laten herbeleven van de autosportdagen uit de jaren 40, 50 en 60. Toen dat circuit zijn hoogtijdagen beleefde. En dan helemaal historisch correct. Dus de auto's die hebben geen sponsornamen erop. Het zijn allemaal uh, heel... Nauwkeurig geprepareerde, gerestaureerde raceauto's uit die tijd. Uh, de Ferraris die zijn daar rood. Uh, de, de, de Engelse auto's zijn British Racing Green. Uh, de zilverpfeiler de, de de silver voor de Duitse auto's. Het, het klopt allemaal en ook de hele entourage eromheen. Uh, er zijn, zijn ijskokarretjes met meisjes met petticoats. Er zijn taxis uit de jaren 50. En dat is, het, het, iedereen heeft de juiste kleding aan. Uh, ook de Nederlanders die erheen gaan, die nemen speciaal aan stropda's mee... terwijl ze die normaal niet dragen. De, de, de perskaarten die zijn niet een soort plastic creditkaartje... maar het is zo'n oud papierlabel. Fotografen met ouderwetse Leica-camera's. Het is één grote, groot levend, uh, levend uh, tijdmachine eigenlijk. Je zou er dus eigenlijk ook een kuif moeten hebben, weer daar rondlopen. Ja, zeker. Dat, uh, dat uh, is natuurlijk heel begeerlijk, ja. En die, die auto's die daar uh, rijden, die oude auto's die je daar kunt zien... die rijden heel voorzichtig een paar rondjes rondom dat circuit? Die rijden absoluut niet voorzichtig. Die worden uh, met dezelfde snelheden gereden... als uh, in de tijd dat ze voor het wereldkampioenschap meededen. En uh, het gaat er uh, heftig aan toe op de baan. Wel correct. Er uh, wordt niet zo tegen elkaar aangereden als tegenwoordig. Want uh, ze hebben wel respect voor elkaar en voor elkaars auto's. Maar dat moet ook wel, want het zijn enorm kostbare machines. De Ferraris, de Jaguars, Aston Martins, Maseratis. Is. Uh, maar je ziet het voor je alsof je een kleurenfilm uit die tijd afgedraaid ziet. Dus niet de bedoeling dat ze deuken in elkaar zo te zijn? Dat is hè? niet de bedoeling, maar het is wel de bedoeling dat er uiteindelijk een winnaar uitkomt. En dat, uh, daar komt het publiek ook voor. En er zijn niet alleen auto's en motoren. Wat is er nog meer te zien? Behalve die petticoats en nou, ik, die ijskaartjes. Uh, er zijn ook mensen uit die tijd. Uh, Stirling Most, beroemde coureur uit die tijd. Hij heeft 82, maar die gaat er nog elk jaar heen. Pink, uh, de drummer van Pink Floyd, Nick Mason, is een vaste deelnemer daar. Een grote collectie auto's. Maar het mooiste is toch vaak wel... het optreden van de historische Spitfire-jachtvliegtuigen. Een paar jaar geleden was ik daar. En, uh, er steeg een Messerschmied op die reed rondjes, er was alarm, er stegen twee van die Spitfires op... die gingen daar in een schijngevecht achteraan... en op het moment dat die niet begon te roken, toen al die 40.000 mensen die dan enorm applaudisseren, want er is een Duitse geraakt. En dat soort sfeer uh, speelt zich dan twee, drie dagen achter elkaar af daar. Je had het over Nederlanders die naar Goodwood uh, gaan. Gaan er veel Nederlanders zijn dan? Ja, zeker. Klassieke auto's verzamelen in Nederland is sowieso een, een hele levendige hobby. Er zijn tienduizenden mensen mee bezig. En uh, er zijn honderden mensen dit weekend naar Goodwood helemaal uitgedorst, helemaal voorbereid. Ze kennen ook elke auto, elke rijder. Het is, uh, ja, als je van auto's houdt, is dat wat de, de, de grootste emotie die rond ons bestaat. Als je van auto's houdt, dan kan je bijvoorbeeld ook naar allerlei beurzen in Europa. De afgelopen week was de beurs in Frankfurt. daar had je het vorige week al over. Je hebt een voorbeschouwing gegeven. Is er nog iets aan toe te voegen, Wim? Uh, dat het er uh, heel serieus aan toe ging wat betreft het nieuws. Uh, maar tegelijkertijd dat de zorgen over de uh, economie toch wel wat uh, groter zijn dan men uh, een paar uh, weken geleden dacht. En alle fabrikanten hebben scenario's achter de hand dat als de verkoop inzakt... dat ze toch niet meteen in de problemen zakken, zoals drie jaar geleden. Hoe hoe ze dat dan? Nou, ze hebben, bijvoorbeeld Ford gaat al fabrieken een beetje minder laten draaien... en Opel ook. Ze proberen hun voorraden zo veel mogelijk te beperken. Ze gaan niet te veel kortingen geven om er maar van af te komen. Dus ze sturen het, maar nogmaals, ze voelen het een beetje aankomen. Terwijl drie jaar geleden was het natuurlijk... Lehman Brothers, de bank viel om en meteen viel de hele wereld om. En nu gaat het geleidelijk. Al zijn de, ja, de, de klappen op de beurs natuurlijk behoorlijk geweest wel. Wim Wering, graag tot volgende week. Waar kijk ik vanavond naar op televisie? Nou, Zembla, vooral naar het verhaal van programmamaker Erwin net over het waarheidsgehalte in de Telegraaf... en de gevolgen voor mensen waar de krant negatief over schrijft. De chocoladeletters van de Telegraaf om tien voor half tien op Nederland 2. Het programma De Rekenkamer buigt zich over de kosten voor een bril. De Rekenkamer vraagt zich af... waar de gigantische prijsverschillen tussen brillen vandaan komen. Om vijf voor half negen op Nederland 3. En om lekker het weekend in te gaan, kijk ik nog naar de Graham Norton Show. Onder meer acteur Colin Farrell en Rihanna zijn bij Norton te gast. En dat schijnt een aardige chemie op te leveren. Maar er wordt ook nog gezongen om tien uur op Comedy Central. Ik kijk door de studio heen. Door de andere deur van glas heen, gelukkig. Ik kijk naar die enorm grote redactie die hier achter hangt. Niet van ons allemaal, hoor, maar van de... Van de VPRO, noem al die omroepen maar op. Maar voornamelijk van de NOS. En ik speur naar Jurgen van den Berg. Er is hier een lift. En die lift die doet het soms niet. En misschien moet ik hem het voordeel van de twijfel geven... dat hij nu gewoon vast zit in de lift. Maar het kan ook zijn dat hij te laat op zijn fiets is gestapt uit het NCRV-gebouw. We weten niet wat er in lunch komt zometeen. Misschien is dat ook maar het beste. Dan hebben we... Het meest verrassende programma straks op deze zender tussen 12 en 2. Het begint eerst met een kwartier gevuld door het NOS-nieuws. Datzelfde gebeurt om uh, 1 uur. En daarna hoort u Jurgen optreden. Ik wens u een heel goed weekend. Graag tot maandag. Surf naar de gids.fm. Sport op Radio 1 Morgenavond om 7 uur, de Eredivisie, VVV, Heerenveen. En dan probeert hij het met links van af tot... Groningen, Excelsior. Oh, wat een mooie koop. Vitesse, Roda. Oh, wat een mooi doelpunt. En Feyenoord, de Graafschap. Nee, dat doet hij niet, want hij schiet op de paal. NOS langs de lijn, morgen van 7 tot 11. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Wow, wat een tickets, wat een